Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Vier supporters van ADO Den Haag moeten maanden de gevangenis in. Die straffen kregen ze voor hun acties bij het verloren promotieduel van de club. Twee weken geleden. Een man die een ME'er sloeg met een riem krijgt vijf maanden. Hij was op verlof nadat hij net drie jaar vast had gezeten voor het maken van ecstasy, zegt de rechter. En dan gaat u vervolgens meedoen aan ernstig geweld tegen de politie. En niet alleen dat, u liep zelfs voorop... En u heeft een wezenlijke en opruiende rol gespeeld in woord en gebaar. U heeft de confrontatie opgezocht, met uw riem geslagen. U bent doorgegaan totdat u uiteindelijk daadwerkelijk door die politiehond bent gebeten. De andere verdachten kregen vier maanden cel. In Maastricht is Gino herdacht met een stille tocht. De jongen van negen verdween vorige week uit een speeltuin en werd afgelopen weekend doodgevonden. Gisteravond was er al een herdenkingstocht in Kerkrade, Kerkrade daar woonde hij tijdelijk bij zijn zus. En ook deze vrouw liep mee. Ik ben zelf moeder over twee kinderen. En, um, het is ook altijd wel een angst, angst geweest als moeder zijn, maar ik denk dat ieder ouder dat wel heeft. Dus, en ik vind zoiets van, ja, ben een kerkraadsmeisje, dus ik kan het zeggen Ik ik hier gewoon bij zijn. Stille Tocht in Maastricht komt ook langs het huis waar Gino woonde. De organisatie riep mensen op om een lampje of een lampion mee te nemen. En de man van dit nummer. Elton John. Hij treedt vanavond voor de allerlaatste keer op in Nederland in de Gelderdoom in Arnhem. Hij stopt met optreden omdat hij zichzelf te oud vindt, zij is inmiddels 75. Verslaggever Jeroen de Jager was bij het stadion om met de diehard fans te praten. Wat betekent Elton John voor jou? Ja, dat het gewoon een unieke, unieke gast is. Dat is niemand zoals Elton John. En dan nog het weer. Vanavond op de meeste plekken droog, morgen wisselend bewolkt, paar lichte buitjes... en dan tussen de 19 en 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In Noord-Holland staat nog file op de A10, de ring van Amsterdam. Bij Amsterdam Oud-Zuid is de verdraging een kwartier door een aanrijding. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Alternative FM. Sidewalk. Then we came to the west side of town As the stars came out I could sweat I was dreaming People watching as we laughed way too loud Don't recall what about I thought that it was perfect that we had nothing loading I'd still focus on you I'd still focus on you but baby we fall in I'd walk on my own I don't understand my feelings Never learned how to deal with Baby, we fall. That you would be beside me Cause I need you Like you need me too Yeah, I thought that it'd get better If I gave you everything But baby, we fall in Begin van uh, dit uh, tweede uur. Joost uh, Lamirez met uh, Falling Apart. Uh, dat uh, is uh, het uh, begin, zeg ik dus. Uh, we gaan uh, kijken of we zo dadelijk nog uh, iets uh, voor elkaar kunnen krijgen... wat uh, betreft onze uh, live uh, band die vanavond uh, hier staat... Het loopt allemaal iets anders dan ik zelf had gedacht. Ja, je kan het draaiboek van tevoren zo uh, goed uh, willen bedenken. Maar uh, dan, uh, dan komt het er altijd iets anders uitrollen. Dus um, ik uh, ga ze eerst even maar voorstellen of ze deze kant op uh, willen komen. Want dan kunnen we in ieder geval iets van een introductie doen. Dan hebben we dat in ieder geval al vast een beetje gehad. Dat lijkt me dan, uh, uh, ik zou zeggen, trek een microfoon uh, naar jullie toe. Uh, want uh, de er drie, uh, ik zie alleen... Ja, uh, uh, yeah, er is er één er er uh, verswoonden. Maar die zal zo dadelijk uh, wel, denk ik, uh, uh, ja, komen. Is, is dat weer Tim? Die die, die dat we ja, ja, ja, goed. Wel, van, ja, er wordt, wordt nog <laughs> het een <laughs> en ander klaargezet. Uh, maar uh, we, we halen dat allemaal in, hoor. Want we, we hebben ook nog een tweede uur. Uh, en dan kunnen we ook die blokken van twee nog uh, doen. Laten we eerst uh, bij het begin beginnen. Dundam. Jij bent William. Goedenavond. Yes, dat ja, ja, dat direct, is, uh, ja, Dat is uh, bij deze dan ook. Ik ben Jaap. goedenavond. Goeiedag. Um, uh, en uh, Tim uh, komt er ook nu uh, bij zitten. Um, want ja, uh, yeah, uh, de band, hoe is die ontstaan? Uh, die is eigenlijk uh, ontstaan uit uh, twee uh, andere uh, bands. Microfoon, maar, mag je iets meer naar je toe trekken? Helemaal ja. goed. Ja. Die is eigenlijk ontstaan uit uh, twee andere bands die uh, uh, uit elkaar zijn gegaan. Ik en Michelle zaten in een uh, band die heette... Dat was het. Uh, ja, we hebben meerdere namen gehad. Ja, meerdere we namen, Michel en ik. Was up. Oh ja, dat was pumpt up. Ja, ja we, we spelen al sinds 2012 in bands uh, met z'n tweeën. Ja. Um, en er uh, was ook een andere hele coole band die heette Brosnef. En uh, daar zaten. Wat uh, zeg je nou? Brosnef. Brosjef? Brosnev, ja, dat is als ja, de laatste premier van de Sovjet-Unie, toch? Uh, ja, dat is. Ja, jeet Brosnev, maar goed, maakt niet uit. ga door. <laughs> ja, okay, daar, daar, daar. Ja, Peter, Uwe, waar kwam die naam eigenlijk vandaan? Waar komt die naam vandaan, ja, die Brosnev? Nou, het, het begon als een. Ja, grap. Kort, uh, dronken grap, zeg ja, maar. Het is wel bij meestal dat soort dingen. En uh, ja. een vriend van mij, die gaf een keer een, uh, met een drankje op een. gewoon een, een jeugdige trap in de lucht. En zei: Ja, Brezhnev. Ja, ja. En, <laughs> en toen uh, had jij dacht, hé, hey, dat is uh, een mooie naam voor een band. En wij hadden net een punkbandje, begonnen ik, met, uh, met Stanley uh, Plat. De ja. uh, Weasel, misschien Cameo. Ja, Stanley heb ik ook wel eens één of twee keer gedraaid. Ja. Ik, ja, dat klopt dan. En uh, daar ben ik een bandje mee begonnen. En later kwam Tim erbij en uh, nieuw uh, onze drummer. En dat hebben we een paar jaar gedaan. Het was... Kwalitatief was het niet goed. Maar het was geweldig. We hebben wel de beste, de beste tijd gewoon ooit gehad. En dat was ja. echt geweldig op de eh, dag. Dan las ik ook vandaag eh, van, van: ik hoop dat ze op tijd de buslijn 316 instappen. Waarbij op een gegeven moment ene heer Jack Deen, beter bekend als Jacob D. Edward. Ja. Eh, mijn voormalige bandleden zijn stipt op tijd. Waar, uh, waar zit hij ja, in dat, dat hele verhaal verstopt? Uh... Dat waren William en ik. Wij oh. zaten uh, met Jack, ik denk ongeveer maar een jaartje of zo. Ja, dat is heel lang. Nee, we zaten in, de, in uh, dezelfde band genaamd Faceless View. Oh, ja. oh. <laughs> ja, stop het, ah. daar ook dat is een goede naam. Nou. Ja. Ja. Maar toen, uh, ja, Jack speelde gitaar. En ik zong en uh, Will zat uh, op de drums. En uh, Stefan Burger was de bassist. Margaret de Wit, uh, andere ja. gitarist. Aha, ja. dus, uh, dus uh, daar zit ook weer verleden. Dus het loopt ja. uh, ja, nou ja, ik had uh, over, over Jacob de Edward gesproken. Daar had ik nog een uitdaging mee gedaan. En ik heb okay. gezegd: van joh, als jij nou een nummer voor Francis Album Blake koffert. Hmm. Maar goed, helaas, dat geheim dat uh, lekte. Dus ja. uit. Dus, uh, want er uh, was weer één iemand die jullie ook kennen... want dat is een mede-collega van mij bij uh, Volendam, uh, Edam, uh, bij de Omroep, Kees Meijzen. Ja, oh, ja. Zei, ja je moet een cover spelen. Ik zeg, nou, da, da, da, daar waren we dus al mee bezig. Dus de halve gras uh, is ook alweer weggemaaid. Uh, wat had hij gedaan? Morris Not The Answer. Die ja, had hij gecoverd. Dus, oh, ja. dat, dat is, dat is uh, maar hij is hier Goede Goeie plaat, uh, ja. ja, um, Van uh, Francis... Uh, Albon Blake. Ja, yeah. uh, yeah. leuk, uh, leuk. Want er zit ook een link... Want jullie zaten jullie ook in dat uh, bandprogramma? Wat, uh, wat vanuit de Pius uh, gedaan is. Uh, Die bandcoachingsprogramma. Uh, nee, ja, dat waren wij, wij wel. We ja, weer Willem en ik. In, in <laughs> wij, uh, meerdere bands ook. Ja, want Met, misschien uh, kan jij er wat meer over vertellen wie ons Ja, Wij, coach is. Uh, wij uh, zaten voor de langste tijd uh, was onze bandcoach Gerrit Woestenburg, uh, de oud drummer van de BZN. Ja. Uh, en het is, het is sowieso een heel leuk programma. Want de uh, Vonendam telt zoveel muziek, veteranen die het ook uh, die die, die heeft uh, ja uh, Arnold Muren de ja. dus uh, ja ook dat, wie zijn om hen van Horem Ipsum trouwens? Arnold Muren shoutout <laughs> naar Arnold Muren ja. <laughs> wat heeft hij gedaan uh, heeft hij hij heeft, daar, gedaan? De, hij heeft ons de cd gekocht en oh, hij heeft een ja. uh, cd hierbij gezet en, ook nog uh, ja, ja. ook nog ja. hij verloopt ja. het beste wat hij ooit heeft gehoord nee dat was niet zo. <laughs> Ah, nou, ja, goed, uh, dat is hem wel toevertrouwd. Hij heeft een studio. Ja, hij, ik weet is, dat, dat daar, uh, hij is genial. Ja, het is een, een briljante uh, man ja. als het gaat om het... Uh, ja, en dan zit ik hem dinsdagmorgen hier ook met, met uh, iemand die... Nou, twee zelfs. Ja, wij kennen dat dorp ook. Geer Loogman en Tino Stuy, die, uh, die hebben daar ook uh, de nodige voetsporen liggen. Dus, ja, ja, ja. Uh, en die weten dus ook iets uh, met George Baker. En ja, nou, yeah, dat soort uh, yeah. mensen, daar hebben ze wel mee, mee te back, maken he, gehad. He, dus, uh, wat zeg je? Little Greenback. Ja, ja, Little Greenback. Maar <laughs> uh, ik kan je nog één leuk verhaal <laughs> vertellen over een uh, stukje Volendamse humor. Uh, dat was George uh, T. en ik meen eentje van Buis. Ik weet, uh, ja, Buis volgens mij. Uh. Nee, Ja Buis. was een artiestenmanager, een uh, legendarische artiestenmanager yeah. in Volendam. De Godfather. Ja, zoiets. Maar uh, die waren op een gegeven moment ergens in, uh, in Azië waren ze op uh, pad. En uh, ze kwamen in een hotel. En uh, in het hotel uh, was er de mogelijkheid... dat je je schoenen uh, naast, het, uh, naast het, uh, de, de kamer neer kon zetten... en werden ze gepoet. Dus we dachten die jongens... nou weet je wat we gaan doen? We gaan al die schoenen een beetje omwisselen. En overal op andere plekken neerzetten. Behalve hun eigen schoenen natuurlijk. Dus die lieten ze staan... En de volgende dag laat zich raden. Wat gebeurde er? Al die gasten kwamen met, uh, hè, met een uh, rood aangelopen hoofd. Ah, dat zijn mijn schoenen niet. Dus, uh, dus die, die, die kwamen daar even langs. in uh, vroegen van... Uh, maar ja, die twee met die uitgestreken smoelen... die, uh, die zeiden ja, natuurlijk ja. niets. Maar de hotelbaas had het gelijk in de gaten. Omdat het... Volgens mij weten jullie er meer van. Ja. Was een beetje een practical joke. Dus dat zijn ja, de follow dus ook. Is dat ook een speciaal soort humor? Oh, een super. beetje ja, ik, ja, ja. Uitdagend sarcastisch. Niet, niet, niet alles te serieus nemen. Ja, en nee, gewoon. Nee. Uh, ja. ja, dat is ook. Ja, ik denk ook gewoon een beetje Westfries of zo. Weet je, gewoon een beetje nuchter humor en ja, ja, een ja, beetje. Ja, ja. Uh, gewoon uh, lekker sarcastisch. Uh, uh. Dan de naam. Lorem Ipsum <laughs> Tim. Nou. Tim, Tim heeft oh, Tim weet het. <laughs> ja, ben jij nee. drukker geweest of zo? Nee, nee, nee. nee. <laughs> ik, uh, <laughs> ik had het gewoon wel eens uh, zien staan. Ja, ik heb wel. Uh, ooit stage gelopen uh, bij een soort marketingbedrijf, dat je ook websites en zo moest maken. Yeah, en dan nou was yeah. het zeg maar een lorem ipsum tekst. En ik vond ja. dat ja, nou ja, het is eigenlijk uh, het betekent niks. Dus ik vond het, nou ja, schitterend. Als het niks uh, betekent, dan kan je het ook beter gebruiken als webnaam. Uh, yeah, nee. Hebben ze dat ook bij 3FM gevraagd? Uh, nee, volgens mij nee, hebben ze dat niet naar nee, gevraagd. Nee, nee. nee. nee. Ai, ai, ai. Dat is, dat is toch Timo Perlin een beetje aan te rekenen. Want, ja. Uh, ja, dat had hij dus beter wel kunnen vragen. Want ik krijg op mijn sodemieten van die Tino Stuyt. Dat had je wel moeten vragen. Maar het, uh. Dus eh. Uh, Kijk, dat, dat, dat, dat zijn van die dingen. Maar goed, ik wist het, want ik had het opgezocht. Dus uh, ik ja. zeg, daarom ben je bij een drukker ge, uh, gezeten. Heb je daar gezeten? Of, uh, dat vertel je dus nu. Het is een proef, ja. uh, proeftekst, ja, he, geloof ik. Het is een opvultekst. Opvultekst. Dus, uh, ja, maar jullie uh, gaan niet opvullen vanavond, hè? Nee. Nou ja. Nou, nou, ja. Nou, <laughs> de studio, het prachtig geloof opvullen. <laughs> dat, is, uh, ja, dat gaan we doen. Uh, dat, dat is niet de bedoeling. Um, over de 3FM nog even gesproken, want daar waren jullie vorige week. Mm -hmm. Ja. Reacties erop losgelaten. Uh, gekomen, of niet? Oh ja, echt niet normaal. Heel veel. veel. Ja, was heel goed. Ja. Was heel ja. Apps zijn ontploft, mensen. Dus, uh, wat dat gaat, uh. ik, ja. ik, ik vergelijk jullie met Alaska. Ja, <laughs> ja uh, het is bijna... Uh, nou, eigenlijk bijna... De geschiedenis herhaalt zich. In uh. Uh, 2011 ja, uh, kwam er, er ja. ergens een mailtje binnen van Frank Bond. Wij zijn Alaska, we hebben vier singles. En we hebben wat te vertellen. Dus nou ja, ik zeg kom maar langs. Dus uh, toen kregen ze als eerste airplay... Hm. Met jullie precies ah, hetzelfde verhaal, hè? Ja. Dus, uh, dus ja, het We uh, wandelen hetzelfde pad. Ja, het is ja. hetzelfde pad. Dus, uh, dus ik uh, sta volgens mij weer aan de wieg uh, van, een, uh, van misschien wel ja. een bandje ja, die uh, je ja. straks uh, ja. ja. weer doorbrengt. Het uh, ja. eerste optreden uit? waar ik ben geweest in de Piers was de ep de lease van uh, ja. Alaska. Alaska. Alaska ja, ja. ja, dat is in Actors zijn liars. van ja. Actors en Ja, ik ben, was een week later. Ik, uh, Ah, dat en dat vond ik jammer, ja, dat, want uh, achteraf gezien had ik beter bij de piers kunnen zijn. Want het is veel... Je weet wel. Dus het is ja. een beetje ons kent ons. Ja. Ja. Ja. Maar goed, ik ben bij de bovenzaal geweest in Paradiso. Dat oh, was ook okay. een leuke avond, ja. hoor. Ja. Daar niet ja. Ja. Ik kan er ook mee door. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. Maar als je die foto's ziet, dan denk ik... die ken ik, die ken ik, die ken ik. Dus het zijn allemaal ja, ja, ja. mensen die ik nu, dus nu ook allemaal... bij die piers uh, malen nu ben ja. tegengekomen. Dus wat dat er gaat. Goed, ik ga jullie niet verder ophouden. Want ik denk dat er een gesoundcheckt moet worden. En anders loopt de hele rotzooi in het honderd. En dat wil ik ook niet krijg ik een boze techneut uh, en dan wordt er van alles en nog wat uh, naar me toe gegooid. Van, uh, joh, er moet ook nog wat gebeuren. Dus bij deze dank jullie wel voor de introductie. Yes, We gaan dankjewel. straks uh, ja, nog ja, even dankjewel. meer van jullie horen. Uh, dat waren ze. Uh, wij gaan even verder met een uh, stuk muziek. En die muziek uh, die komt uh, van onder meer... Wendy boer, want die gaat volgende week weer een nieuwe single. That's not you. Maar dit is nog een oude. Relapse. Love Uh, Lorem Ipsum een beetje spelen. Uh, P2 met uh, Big Tear. Daarvoor hoorde je Francis een Blake met Maybe I've Been Lying. Normaal gesproken uh, sluit ik er een beetje mee af, maar uh, dat uh, nu even niet. Um, morgen komt er weer een, nieuw, uh, ja, een nieuwe single aan van Siggy en Dinsy uit Zandvoort. En ik denk, ik pak even een oude single, ook waar Ned Francis op te horen is. En die Ned Francis, die, die heeft al een nieuwe single uitgebracht. En de laatste single heet Swerving. En ik denk, weet je wat, ik pak een single erbij waarop diezelfde Ned Francis dus te horen is. Samen met Siggy en Dins. En een van de oude singles heet Gestift. Moest die willen die lijf is, zo. We gaan niet met de lift. Maar we worden ouder, ik vertel je hoe het zit. Ik ben in de ernst, ik heb geen tijd meer voor je bitch. Ik ben in de field, dus geef je pas over gestift. Trappen geen Stift, lift, hé, ik wil geschift, hè, wat ik schrift, lift, ey. Ey. Die kom op Alleen met de mannen die treppen in ben dus jij weet al lang hoe het gaat Met mogen willen zo omhoog, stikken kleur zoeken naar zacht Ik maak het weer laat, domme jongen, maar ik maak vaart Maar ik maak vaar. Die jongen was dom, ik was onwetend Ik gun nu wie never naar me omkeken Maar de tijd die me leert, ik lijpen lijp op mijn eer bestrijd En kijken hoe het omleven Ik wil niet goed meer zijn Ik wil niks van, op profeten Ik wil cashplay met hem, maar wel ons wegen In de tijd zal mij van niet weten. Die kassen is zo, met mogen mooi koot, ik ben vooruit die lijf gaat zo in de net met bro's, niet bro's, want je bij je zo Heb je die dingen die we kunnen vullen? De kaart moet bellen, ook Voor die snelle dingen die we met honden mogen kook. Of in de peers, ik eventjes bloemen. Jongens gaan zo fast. Ik wil die m en die waggy met hem en die vogels ook leggen met grote. Voor dan die blijf ik altijd split voor die manier. door kom mee, come kom, come my way. Die dagen in de kou het winter waren niet funny Dus blijf steken, man, die niet plakken, dat's die off-white way Dat's die off-white way Jongens die willen die lijf hè, zo, we gaan niet met de lift Maar we worden ouder, ik vertel je hoe het zit Ik ben in de ernst, ik heb geen tijd meer voor je bitch Ik ben in de vuur, dus geef je pas een hoog stift, ey We hebben geen lift, ey Ik wil geen schrift, oh, ey Wat ik, mama, oh, nee. Oh, nee. ik wil het. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Rolling in the night with a bro road. Running for the bag, you know how it goes. Running with a gangless on ten toes. And I let my bitch with expensive clothes. If you wanna come for the ah, uh, bitch you can get. People in her mind won't we'll forget. If you wanna come for the ah, uh, bitch you can get. People in her mind won't we'll forget. Yeah. George let that slam a bang it's in on Ramadan, but done boy go fast Used to come in in first place, guess what? That means gang never come in last Walk two miles in my shoe, little man, Don't sway, won't stand a chance? Talk is too field, she like how that feel, bitch, come for this slack and shake your ass. Yeah You almost die a life and so we're gonna you never live Mother what the older ik vertel tell you who it's ik ben in de ernst, ik heb geen tijd meer voor je beeld Ik ben in de vuur, dus je pas omhoog stift, ey. ey Er heb ik geen lift, ey Ik wil geen schrift, ey. ey Wat ik me moe, Breng je pas en ik breng hem naar MM. Nu zeggen ze Chasja ken hem. Jel ja, op mij, maar ik weet dat je fan bent. Hey. Jij fake, ik ken die red bent. In de fruit aan mijn als west Ham. Zit die pakken wat zijn van mijn ark en breng ze de dames, want ik ben met gang. -gan. Spring op het trek en je weet dat het over is. Loop met niks. Koen wel. Kap op je ogen richt Noem die kapfur van Phineas. Maak geluid wanneer het nodig is. Maak geluid wanneer het nodig is. Maak geluid wanneer het moet. Nu ben ik op, maar voet. Niggas van de rues. Ik test hem toets, toets. Ja, maar we pakken die centen. Ik sta bij je die de abonnementen. Oké, ken niks met witty december op blaadjes herf zelf in me so so kennen die Basja die enge kan het voor je brengen. In een momentje PM me bin de loose in flits met right. It wasn't that all. as singers proclaim, my bird just flew off and my friend ate all of the bread my baby sat quietly in the glass i saw from a distance how she just left into thin air at the door that stands for we what do i know what have i got here these days i just spend my time growing my beard out it's gone from short box to clean shaven and back several times i keep screwing up easy recipes i live out of sync and i the air's turning green i walk in heavy rain i pull the garden pots out on the street Something to change things for the better. I used to be all, all but death for glory. That I let go and got stuck between delusions. At the Beatles age can't find my place. I want to be like can Kenny be? Walk in the park, my shadow's long and slim The dust window gives me thick, a bit of smooth skin They're very reasonable, fair I got to taste a little from freedom I've nothing to say stories to tell i hardly explore or experience anything new it's not that i don't want to try a thing, but i'm idly consumed there's a tv program on barcelona i put it on and all that it shows me is suarez in hd My bird sits outside in a tree and my guitar's in the corner Something to change things for the better Give me a reason. I need something to hold on to For I wanna change this for the better Heet uh, de EP die een paar jaar geleden door Roy de Smet is uitgebracht. Dan denk je, die naam die ken ik ergens. van. ja, hij doet uh, radioprogramma, maar hij zingt ook. Dus uh, het is niet uh, zomaar iemand. Het is geen Pipo de Clown of een koekenbakker. Nee, het is gewoon een muzikant die ook nog heel goede muziek uh, weet te maken. En uh, hij heeft uh, voor vanavond heeft hij tegen mij gezegd... Er komt geen visite in vanavond. Want ook hij is jarig. Uh, dus, uh, dus niet meteen gelijk meteen uh, naar Roy... Joh, lekker gefeliciteerd met je verjaardag. Want uh, dat, uh, ja, <laughs> dat is nou helemaal zo. Maar hij, hij heeft uh, wel voorgenomen om uh, deze, ja, dit, dit programma verder uit te luisteren. Nou, het uh, moment is daar. We gaan uh, naar uh, de, de plaats aan de overkant. Want uh, daar staan ze klaar voor. Yes. Michelle, Peter, Tim en William. Oftewel, yes. Lodem of Ipsum. Uh, ik uh, ben benieuwd. Uh, de, de eerste set gaat uh, twee nummers uh, duren. Dus uh, ik zou zeggen, jongens... Geef hem van Katoen! Yes! Ja. van de, de, de nummers die op uh, 22 of uh, hoe heet dat uh, de EP? heeft eigenlijk. Hij uh, heeft geen titel, hè? Het is gewoon een EP lorem uh, Ipsum. Maar volgens mij is het niet 22 dat nummer wat jullie net hebben gespeeld. Nee, dit was uh, Ode to the Noor. the... Ja, ah, ja, ja. Ode to the Noor. Ja, die, ja, die naam die, die, die, die zie ik nog wel eens opduiken ergens uh, in uh, Vallendam. Wie zit daar eigenlijk achter die Ode to the Noor? Dat willen jullie niet zeggen, hè? Nee, nee, nee, nee. Maakt niet uit. Volgende nummer, welk is dat? Ordinary! Ordinary. Oh, dat, is, uh, gewoon, uh, dat is gewoon dus de single uh, mensen. Dus uh, die, uh, die gaan we nu uh, horen. Uh, in een iets wat andere uitvoering zoals we hem uh, kennen. Want uh, Ordinary klinkt natuurlijk veel vetter. Maar dit is een iets wat ingetogen versie. Ordinary. Ordinary. Yes. From me. it's always the same things that we do together and save football for falling asleep ga ik uh, nog even een nummer draaien... en dan gaan we nog even verder kletsen. Dus dat, uh, dat doen we zo dan nog eventjes. Dus, uh, maar uh, zover is het nog niet. We gaan eerst uh, naar een band... die komt uit Ommen. Jazeker, ook daar uh, wordt uh, muziek gemaakt. Carmine Kals. Dat is een, uh, een zus bijvoorbeeld... van uh, Inge van Kalker. Dat is, dat is er één uit Ommen. En de ander is uh, dit uh, vrij uh, fijne gezelschap. Ze heette uh, Hardy Francine. En er komt een album uit in juli, Derailed. En een van de singles die erop staat is dit mooie nummer, Drown. Dit wordt leuk. De heren zijn gaan zitten. En de dame die mag uh, gewoon gaan staan. Dat is. Uh, ja, ja. ja, ja. ja. Is, uh, dit, is, dit is wel heel erg. Uh, dit is wel heel erg ja. bruut. Dit. Ja, maar moet dan maar. Goed, ja, uh, even voor de mensen thuis. Dat was Harley voor scene met uh, Drown. <tomt> en. Uh, uh, dit, kijk, mensen die kunnen dus ook... het genadeloze beeld geeft ook meteen aan. Drie heren die zitten en uh, wie staat er? Michel. Uh, ja. uh. Net een stoelendans. Ik, uh, ik heb al genoeg gezeten vandaag. Ja. Dus goed. goed. Um, nou ja, goed. Uh, um, Volendam. Want jullie zeiden er ook al iets over bij 3FM. Want er werd ook weer meteen het beeld opgeroepen. Van. Mm -hmm. ja, maar dat pareren jullie ook uh, meteen ook, hè? Mm -hmm. Ja. Um, want hoe belangrijk is dat? Dat je dat beeld uh, zoveel uh, zo mogelijk probeert bij te stellen? Ja. Eh, eh, ja? Mm, mm, mm, mm, misschien dat iemand dit goed kan verwoorden. Ah, ik, ja? ik vind het meer zo van... Uh, het maakt niet uit wat ze over ons of Volendam zeggen. Mm. Als ze maar gewoon onze plaat draaien, vind ik eigenlijk alles best. Ja. Dat maar, is ook het, uh, de, de beste gedachte. Zo ja, wij eigenlijk precies, ook in elkaar. Uh, uh, Zo'n labels uh, voor Volendam. Ja. ja, als we daardoor worden gedraaid en prima. Ja, dat vind ik allemaal, allemaal prima. Zolang zo ze maar gewoon naar de muziek luisteren ja. en dat serieus nemen en al die bullshit eromheen niet, ja. dan vind ik alles best. Ja, dus dat, uh, dat is wel. Uh, ja, je ja. moet gewoon zoveel mogelijk het positief. Uh, je moet het ja, ook nou, niet zo, nee. Nee, zo, zo serieus nemen ja. allemaal, nee, ook nee. Ja. Nee, maar, nee, maar we zeggen er ook niet bij dat die andere muziek, zeg maar de palingsound... en zo slecht is. Hè? Nee, nee, Iedereen nee, nee, nee, is van goed zei, in dat zijn, zijn eigen dat jullie dus, Ja, dat zeiden ja. jullie ook, hè? Want uh, Daar geven jullie ook geen oordeel over. Maar ik, ik, het is altijd te makkelijk, dat vind ik dan, om te zeggen van. Ja, dat is het dorp van Jan Smit en blabla bla dit, blabla bla dat. En uh, ik zeg ja, maar er is, er is nog even wat meer dan alleen maar. Uh, ja, het is, het, het is, is eigenlijk een beetje goedkope journalistiek. Weet je? Het is ja, gewoon ja, heel, ja, ik het ook is dus. heel makkelijk, ja. zeg maar. Ja. Ja. ja, en dan ja, dan uh, ja. ja weet je? Het is een beetje bijna hetzelfde verhaal als wat uh, Frank Bond. Tien jaar geleden ook bij mij die uitzending zegt. Hè? Dat, dat, dat zei hij eigenlijk ook. Min of meer hetzelfde. Ja. Ja. Voor de eerste keer hier uh, aanschaf. Dus, ja. Dus, ja, maar ik heb net even met Frank gebeld in de zaal. is Frank uh, gewoon uh, de mediatrainer. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. Hij zei: Wat zei je nou? Op die vraag. Nou ja, muzikaal klimaat uh, helemaal goed. Maar uh, merken jullie dat ook? Want jullie zitten meer in de, de kant van de pius, dus uh, op. Ja. Maar merken jullie, wel, merken jullie alle alle, alle vier wel dat er uh, toch wel een beetje leven in de brouwerij zit. En dat er uh, meer aan zit te komen. Nou, ja, weet je, kijk, het is, het is anders. Uh, kijk, vijftien jaar terug had je een triljoen kofferbeentjes in Goorndam. Ja. Ja. Je had heel veel meer. beentjes. Ja. En ook toen ik net op middelbare school ging, dat is niet vijftien jaar geleden trouwens, maar <laughs> ja, ja, ja, ja. Toen, toen had je echt ook leeftijdsgenoten die echt allemaal in beentjes zaten. En dat is nu wel echt een stuk minder. Maar het is er nog wel. Ja. Het is er echt nog wel. En het bruit nog wel. en uh, Ja, het is... Uh, ja, ja, het laat, laat, laat ik het anders zeggen. Maar wat, uh, welke bijdrage levert de piers bijvoorbeeld daarin? In, da, in dat nou, opzicht? Repetitieruimte is heel belangrijk. Volledig uitgerust. Dus iedereen die een beetje wil beginnen... of gewoon uh, een beetje aan wil lopen klooien met vrienden... zoals uh, Brochniff... <laughs> Dat kan daar. En ja. uh, je kunt zelfs training krijgen. Of tenminste, nou ja, bandcoaching. Begeleiding. Ja. begeleiding. Ja. En, en muziekinstrumentlessen geven ze daar ook. Ja, ook ja. En muziekles. Ja. Ja. En de uh, Singer-Songwriters Guild. Dus, uh... Ja, want Van de Wijk uh, is er, heeft er ook nog iets gelopen op uh, de plaatselijke tv, had ik gezien. Uh, een item over de guild. Ja, over de Songride, ja dus dat geld. was uh, gefilmd inderdaad, volgens mij drie weken geleden of twee ja, weken geleden. Klopt, of klopt. Ja, klopt, klopt. Ik heb het, uh, ik heb het uh, onderdeel gezien. Ja. Het was een gloedvol betoog uh, van uh, Frank zelf uh, die dat vertelde. Uh, uh, hey. ja. uh, ik heb het niet meer gekregen, maar... Niet gekregen? Nee. Nou, het, zat, het zat in een loop. Uh, op gezette tijden kwam het ergens voorbij. Dus, uh, Oké, okay. uh, uh. ah, doet hij goed. Ja, nou ja, um, maar uh, is hij ook een echte ambassadeur in dat opzicht? Uh, en, en iemand die een bijdrage kan leveren in, uh, ja. in de popcultuur van Volendam? Ah, ik vind van wel. Ik vind ook, uh, toen wij net begonnen, zeg maar, met, uh, we waren bezig met de EP opnemen. Mm -hmm. En hij was super... Uh, behulpzaam bij ons. Hij gaf meteen tips van, ja, als je daar uitbrengt... dan moet je dan die en die geven. En als je opnemen moet je daarop letten. Weet je, allemaal van die kleine tips. Want hij wilde echt ons helpen om... En we hebben natuurlijk ook gewoon bij de PS opgenomen. Ja, want dat was ook iets... dat zag ik ook ergens voorbij komen. Niet bij mij, maar bij de heer Corjovergeer van Indie Excel. Daar zag ik voorbij komen. Die zei, ja, dat hebben ze gedaan in de PS zelf. Ik denk verroest. Dus dat gewoon dagelijks. dag dus. ja, yeah. Is het gewoon in één take? Sorry dus. met de ja, ja. Ja. Ja. ja. Maar ja. Ja. in één take? Dus gewoon alle nummers te boeken, rappen? In tijd van een weekend hebben we het over twee dagen verdeeld. Volgens mij de eerste dag deden we vooral alle instrumenten. En de tweede dag een beetje overdubben en de vocalen. Maar we hadden gewoon veel geluk dat er een lockdown was. Want toen had de PS geen programmering. Ja, ja, ja. Dus vandaar dat wij uh, op podium van PX mochten. Ja. Ja. Ja. Uh, kijken jullie ook uh, bij uh, andere bands? Want jou heb ik bijvoorbeeld gezien bij de mm. uh, release show... van uh, de heer Francis Alban Blake. Maar ja, ja die was er zelf niet... Uh, maar uh, zijn uh, paladijnen hebben het <laughs> uitgevoerd. Ja. Uh, vol, uh, wat voel jij van die avond eventjes? Nou, wel bijzonder. Ja? <laughs> ja? Ja. Ja? ja, ik heb nog nooit zo'n uh, EP-release meegemaakt. Dat je ook zelf een soort van onderdeel was van de, van de show. Ja, ja. Dat je ook echt uh, mee moest doen met de rituelen. En, uh. Ja, dat heb ik, maar even ja, Ik had zoiets van, het is allemaal poespas. Dat doe ik maar niet. Dus uh, ja. Daar vind ik dan weer de net mee. Ja, ja, ja. ja ik, ik, ik was daar toch net even te nuchter voor. Ik denk, ja, ga jullie ja. lekker in je gang. Uh, dacht ja. ik zo en ik had een week daarvoor... had ik uh, de heer Jacob, die Edward, die dat ook allemaal deed. Ja. En, uh, Marcus en ik stonden elkaar aan te kijken... van, uh, wat gaat die nou allemaal doen? Weet je? Dus, ja. so, uh, maar goed, uh, ja. dus... Uh, maar uh, het, het was wel uh, speciaal. Maar uh, wow. heb je er dan ook iets van... Goh, zij pakken dat zo aan. En ja. is, dat, uh, is dat ook ja. misschien iets waar je van denkt... Nou, dat kunnen we misschien op een andere manier uh, bij ons ja. Dan weer gebruiken. Ja, zeker. Ik vond het wel echt heel cool... dat hij zeg maar, de zaal binnenkwam lopen... terwijl hij al speelde met een heel soort van orkest... wat dan soort ja. band was ja, dat dat achter dus hem. Ook, ja. En toen dacht ik van, dit is wel echt cool. Ja. Zeg maar, als je zo al begint, dat je al spelend de deur binnenloopt... en dan zo op podium komt je... en ook zo weer weggaat. Ja, ik vond het ik dacht, een beetje ook intiem okay, eigenlijk. Oké, die nooit even in mijn brein. <laughs> ja, maar ja, ik vond het ja, ook ja. een beetje zo, zo, zo intiem eigenlijk in ja. Dat, ja. dat opzicht. Want dus uh, ze komen binnen, ja. uh, gewoon tussen het, uh, het uh, publiek ja. in uh, staan uh, spelen. Ik denk, nou, dat is wel gevaagd. Storm your heart of window, daar begon het allemaal mee. Dus ja. uh, sloten ze volgens mij ook mee af met dat nummer? Dat weet ik niet. En dat weet ik ook nee, eigenlijk niet. Maar goed... Ja. Uh, Um, ja, oké. Okay, dus de de mm -hmm. invloeden dus. Ja. Uh, maar ik neem aan dat jullie zelf ook uh, helden ja. hebben in dat, in dat opzicht. Toch? Ja. muzikale helden. Ja. ja. ja. Of nog een of Nee, gewoon. Gewoon de, de hele wereld. Uh, waar, is jullie, waar halen jullie je muziek uh, vandaan? Adamant. Edemen. en. <lacht> <Edemen>. <lacht> Op the moment. Oh, Adamant al niet ja, ja, dat is uh, stand in the leather. Ja, ik ken dat. Maar zijn er nog meer, bijvoorbeeld? Ja. Ja, mijn, ik, ik luister echt naar heel veel ja. soorten muziek. Dus, mm -hmm. Maar echt helden zijn, ja, Johnny Marr van de Smits, dat is voor mij echt qua gitaarwerk. Echt alles wat ik, zeg maar, alles wat ik goed vind, dat zit daarin. Zeg ja. Maar. Ja. Ja. Niet alleen van de Smits, hij heeft toch heel veel anders gedaan, maar voornamelijk bekend van de Smits. Mm. En uh, ja, maar, ja, zoals Frank Zappa vind ik ook echt, echt heel geweldig. Weet je? Dat, dat ja. hoor je dan niet meteen, maar dat zijn wel echt invloeden. En ja, ik kom er nu even niet bij op, maar gewoon. Ja, veel, ja. veel om ja. Oké, okay, nou we gaan uh, op naar het uh, nieuws uh, van uh, 9 uur. Want ik uh, moet het een klein beetje afronden, want anders kom ik in de knoop met, uh, met de tijd. En dat ik dan ook nog uh, een beetje uit wil komen met het uh, nummer wat ik nog uh, uh, klaar heb uh, staan. Is uh, van een dame, die heet uh, Tara Paspeer En uh, dat nummer dat heet Miat Niyak Nikap. Spreek je zo, aan de andere kant van 9 uur.